Daar zat ik dan, aan boord van een heuse walvisvaarder, de piekwot. Een paar dagen tevoren had ik het schip al aan de kade zien liggen. Een zonderling vaartuig. Zijn drie grote masten stram overeind als drie oude koningen. Rondom op de verschansing de lange scherpe tanden van een potvis. De helmstok om het roer te bedienen, een walviskaak. De katrollen waar de touwen overlopen, gesneden uit de beenderen van het beest. Een kannibaal van een schip, getooid met de botten van zijn vijand. Als ik dan toch naar zee moest, dan met deze walvisvaarder. Ik klom aan boord. Niemand te zien, geen mens. Plotseling zag ik iets bewegen achter de grote mast. Voorzichtig liep ik er naartoe. Midden op het dek, onder een afdak, stond een klein houten tafeltje. En aan dat tafeltje zat een tanig oud mannetje met een grote kapiteinspet. Hij tilde zijn hoofd op... en een paar glimmende kraaloogjes keken mij vriendelijk aan. Nou, wat moet dat? Uh, goeiedag, uh, uh, kapitein. Ismaël is de naam. Ik, ik, ik wou graag naar zee. Wat? Ik, ik, ik wou graag naar zee, meneer. Ik ben helemaal komen lopen, dwars door de velden. Dagenlang. Ik wou naar zee. Kijk, jongen, daar is de zee. Ja, nee, ik wil varen. Varen? Waarom? D dat, dat lijkt me wel spannend. Ooit in een half verbrijzelde sloep gezeten? Nee, meneer. Ooit uit de mast gevallen, ledematen afgekneld, schedel gekraakt, nooit arm of benen kwijtgeraakt? N nee, meneer. Ooit een harpoen door je arm gehad, afgevroren vingers en tenen? Nee. Scheurbuik, malaria, dysenterie of de tering? Nee, meneer. Jij weet helemaal niks van een walvisvaart. Ben je op de vlucht? Heb je gestolen? Ben je een ontsnapte gevangene? Nee, meneer. Ik wil de walvisvaart graag leren kennen. Ik wil iets van de wereld zien. Iets van de wereld zien? Kijk nog eens overboord. Ja, kijk maar goed. Wat zie je daar? Ja. Niet veel, meneer. Water. Water. Wat denk jij dat er rond Kaap horen ligt, jongen... en rond Kaap de Goede Hoop? Ja, maar... water... Juist. En wat denk je waar de Atlantische en de Stille Oceaan mee gevuld zijn? Met... Met water, meneer. Dus als wij wat van de wereld willen zien, kunnen we net zo goed thuis blijven. Nee, nee, meneer. Ik, ik, ik wil varen. Ik moet mee. Je hebt weken longen, jongen. Ik kan werken als een beul. Je kan kletsen als een advocaat. Ik leer snel. Ik pak alles aan. Goed. Voor één driehonderdste deel van de opbrengst mag je mee. Eén driehonderdste deel... Nou, ik, ik dacht zelf. Denken doen wij wel. Zet je handtekening voordat ik van gedachten verander en er 1,350ste van maak. Ja, meer zat er niet in. Het was niet veel, maar ik moest en zou ter walvisvaart. Ik weet ook niet goed waarom. Ik had het nou eenmaal in mijn kop gezet. En de piekwot was een schip zo goed als ieder ander, dus ik ga mee.